Feministisch Maandblad opzij kan doorgaan. Het blad wordt overgenomen door uitgeverij Veenmedia. De oude eigenaar Weekblad Persgroep zette opzij in november te koop... vanwege een reorganisatie. Volgens Veenmedia heeft opzij laten zien dat het bestaansrecht heeft. Vorig jaar is de oplage gestegen... terwijl er over het algemeen minder bladen werden verkocht.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 Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Afro-close-up. Robin Beach. A Life exposed. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl NOS, NOS, NOS Radio 1 Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedenavond. Dit weekend zijn in Hamer de EK Allround schaatsen. Zeker is dat we bij de mannen een nieuwe Europese kampioen krijgen... want Sven Kramer is er niet bij. Straks kijken we wie de kanshebbers zijn bij de mannen en de vrouwen. De Ethiopiër Bekele gaat het proberen op de marathon. In Parijs moet het gebeuren. Bekele kennen we tot nu toe als gouddelver op de 5 en de 10 kilometer. Zoals op de Spelen van 2008 in Peking. Het gebeurde op de Olympische Spelen 4 jaar geleden. Dan de championships in 2005 en in 2007. En hier op de Olympische Spelen, once more, Kennedy Sabakili. Defends de titel die hij 4 jaar geleden won. Hij is de Olympische Champion in een nieuw Olympische record. Straks praten we met de manager van Bekele, Jos Hermans. De Nederlandse hockeyers bereiden zich in India voor op de WK van de komende zomer. Ze doen mee aan de World Hockey League. Tenminste, als ze scheidsrechter bij de doelen kan zien. Op een uur of vijf komt er zo'n misdeken over, alles, over Delhi heen. En hopelijk blijft het zicht wel zo goed... dat we gewoon kunnen hockeyen uh, uh, later op de avond. Turnster Celine van Gerner deed het vorig jaar uitstekend... in de Olympische Meerkampfinale. Daarna kwamen er problemen. Ze topt nog steeds met blessures. En de vraag is zelfs of het ooit nog goed komt. Straks zoekt naar het antwoord. En ook vandaag aandacht voor de overwintering van een eredivisieclub. Dit keer zijn we bij Feyenoord en we praten met Joris Matthijsen. En ook hem stellen we de vraag of zijn club kampioen kan worden. Ja, natuurlijk is dat met deze ploeg mogelijk. En we bellen met de directeur van NOC NSF, Gerard Dielersen. Hij is al in Sochi en vertelt straks of de stad er helemaal klaar voor is. Dat er meer, tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Net als Bob de Jong en Jordit Bergsma... wil ook Jan Blokhuizen tijdens de Olympische Spelen Tussentijd Sochi verlaten. Blokhuizen komt in actie op de 5 kilometer... en moet daarna 13 dagen wachten... voordat hij samen met Sven Kramer en Koen Verwij aan de ploegenachtervolging kan meedoen. In de Tussentijd wil Blokhuizen op trainingskamp buiten Rusland. Ik rijd de eerste dag en de, de allerlaatste dag van de Spelen. En, uh, en dan zit je daar toch uh, ruim twee weken zeg maar, zit je in het dorp. In, in echt een, een kleine, kleine omgeving, zeg maar... Uh, uh, ja, wat je ziet, iedereen ziet, die, die, nou, die kan zeg maar, tussendoor op, op wedstrijden focussen, dat kan je niet echt. Dus dan kom je denk ik een beetje in een sleur terecht van uh, uh, eten, slapen, trainen, uh, naar de baan, terug van de baan, dezelfde mensen om je heen. Ik denk dat het wel, wel lekker is om, uh, om dan gewoon even naar een rustige plek te gaan en uh, uh, daar even afstand van nemen en dan gewoon heel scherp weer terugkomen voor de teamshoot. Maar ja, je bent dan dus bezig op weg naar die ploegachtervolging... en dan laat je de rest van de ploeg in feite in de steek. Is dat niet raar? Ja, wat bedoel je, de rest van de ploeg? De andere twee van de ploegachtervolging? Ja, oké, okay, maar kijk, die hebben natuurlijk ook gewoon hun, uh, hun, hun individuele afstanden nog. Uh, Beide 15 1500 meter en Koen nog een 10. Dus die, het is niet zo dat wij dan uh, twee weken lang uh, op de ploegachtervolging gaan trainen. Zij doen gewoon hun eigen ding. En uh, Ik zal dan vijf dagen waarschijnlijk, of vier dagen van tevoren, uh, ben ik er gewoon weer... Ja, en dan heb je alle tijd om, uh, om te trainen. Ik denk dat wij ook uh, weinig training met elkaar nodig hebben. En is het iets wat je nog moet bespreken met, met Maurits Hendricks bijvoorbeeld? Of, of kun je gewoon je eigen gang gaan hierin? Uh, Natuurlijk nou, uh, zou dat even met de uh, de uh, mission moeten, moeten kortsluiten. En, uh, maar uh, ik denk dat, uh, dat Maurits daar ook gewoon uh, open voor staat. En uh, uiteindelijk uh, wil ik daar zeg maar op, die, op die, uh, die teambezoek gewoon uh, in de best mogelijke vorm uh, op het ijs komen. En uh, ja, ik denk dat ik daar, dit daarvoor nodig heb. Jan Blokhuis zei dat tegen Steven Dalebout. Voordat het zover is, moeten de schaatsers nog even aan de bak... bij de Europese kampioenschappen Allround. Een Europese titel? Ja, normaal gesproken wil elke schaatser die wel winnen. Maar komend weekend in Hamer ligt het toch allemaal een beetje anders. Want de weg naar de Olympische Spelen verbleekt alles wat vroeger nog kleur had. Toch verdedigt iedereen wust gewoon haar titel... en wil ook Yvonne Nauta zich weer bewijzen op het ijs. Tussen de Irene Wüst-gekte op het OKT in Heerenveen... Irene Wüst, Wüst, Irene Wüst, Irene Wüst, Irene Wüst, Irene Wüst, Irene Wüst, Irene Wüst... Met als hoogtepunt de 1500 meter... En 1,53! 1,53 gaan we naartoe! 1,53, 31! En de Olympische Spelen ligt een periode van zes weken. Zes weken van rust. Rust in het Noorse stadje Hamar. Maar Irene Wüst zal daar dit weekend wel haar Europese titel moeten verdedigen. Een tussendoortje. Het is, uh, zijn twee dingen belangrijk dit seizoen. Dat was ook uh, thee. En dat zijn de spelen. Dus, ja. dit is een uh, opmaat voor uh, straks de Olympische Spelen. En je bent een allround dier. Doet het jou dat pijn om te zeggen? Of zeg je van ja, een tussendoortje kan ook best heel lekker zijn? Een tussendoortje kan zeker best wel heel lekker zijn. En natuurlijk, uh, het, ik vind het al gewoon het allermooiste wat er is. Maar in een jaar waarin Olympische Spelen zijn, uh, staat het wel in, in, in dienst van. In het, ja, het is misschien onaardbiedig, maar dan is uh, het EK. Toch wel uh, een, uh, een trainingswedstrijd, een opmaat voor, uh, voor het echte werk straks in Sochi. Ja. En je hebt altijd gezegd dat je de toernooi wilde rijden. Heb je daar aan getwijfeld? Nee. Het gedurende dat seizoen? Nee, geen moment. Nee, ik heb die route met Gerard uitgestippeld. Uh, ja, Bij één keer zijn we ervan afgeweken dat ik toch uh, de Wereldbeker in Berlijn heb gereden, wat eigenlijk niet het plan was. Maar daarna hebben we er gewoon aan vastgehouden. En, uh, hey, je wilt toch wedstrijden rijden. Dus het OKT en de Spelen, zes weken, niks, is, uh, is te lang. Dus je wilt toch wedstrijden rijden en dan verkies ik zeker liever een EK boven trainingswedstrijden. En dan gaat het toch om mijn titel, dus dan haal ik toch nog net wat meer uit mezelf naar boven. En dan, ik denk dat dat juist wel een hele goede prikkel is voor mijn lichaam. Voor Wust is het EK van dit weekend een... Prikkel voor het lichaam. En ook voor Yvonne Nauta zal alles in het teken staan van Sochi. Um, het is een, uh, ja, ik zie het als een hele mooie voorbereiding. Nauta moet, misschien nog wel meer dan wust, eerst nog even bijkomen van het OKT. En vooral, in haar geval, de nasleep daarvan. Ze stapte naar de geschillencommissie van de KNSB om een Olympische startplek op de drie kilometer af te dwingen. Maar Nauta kreeg ongelijk. Zij acht zich het slachtoffer van het kruisingsincident op OKT van 27 december 2013. Zij willen een eerlijke kans. Wij hadden zoiets van, weet je, dit is gewoon niet, niet fair. Dit is geen topsport op een eerlijke manier uh, je tijd neerzetten. Dit is onze beslissing. De vordering van een auto zal worden afgewezen. Ja, dat, is, uh, dat was niet echt een normale schaatsweek voor mij, nee. En, uh, maar goed, uh, nu uh, zijn we weer in het uh, normale... Uh, nou, Normaal bent hier weer in een, uh, een ander land... Mooi toernooi voor de boeg, dus uh, gaan we ons daarop richten. Ja. Nou, heb je het idee dat je, um, ook al was de afloop negatief van jou afgelopen, voor jou afgelopen week, maar heb je het idee dat nu de knop echt om kan? Ja, dat uh, ja, de focus gaat nu uh, gewoon weer op een uh, goed allround toernooi rijden. En uh, natuurlijk, het, uh, de, de nasleep was, uh, van het OKT was uh, wel wat vervelend. En, uh, maar ik, ik hoop dat ik nog steeds fit genoeg ben om hier vier goede afstanden te rijden. Yvonne Nauta, de verwachtingen van haar zijn uiteraard veel kleiner dan van Wüst. Maar ze hebben allebei te maken met een boog die niet meer zo gespannen is. Uh, ja, gewoon een beetje, een beetje moe, een beetje fitloos. Een beetje, uh, misschien voor mijn omgeving ook wel een beetje kribbig. Een beetje... Uh, ja. Dan, dan moet ik gewoon even weer uh, gewoon even opladen en dan moet ik weer even... En je wordt natuurlijk ook wel echt geleefd die dagen. Ik bedoel, dat je hebt weinig tijd om, uh, om tot jezelf te komen. Zeker ook na zo'n OKT. Dus dan moet je gewoon weer even de tijd nemen om, uh, om uh, tot jezelf te komen de, de batterij weer op te laden. En uh, ik heb heel veel slaap hier de eerste dagen. Ik vond het ook wel lekker dat we al op maandag hier naartoe gingen. Dat geeft ook wel weer een stukje rust. En uh, ja, ik voel me nu weer, uh, nu weer goed. En ik heb er heel veel zin in. Ik kijk ernaar uit. Ja, en was je twee weken geleden was je enorm goed. Is dat dan iets wat je nog hier weer voor de dag zou kunnen leggen? Of kan dat gewoon niet om die reden die jij net uitlegt? Omdat er gewoon de bogen minder gespannen is? Um, nou ja, natuurlijk, je probeert het beste in uh, zelf naar boven te halen. Maar ik denk dat ik niet zo goed kan zijn als tijdens OKT, Omdat daar werk je ook helemaal naartoe. Daar lees je naartoe. Daar is je programma helemaal opgeschreven. Dat je daar, uh, daar goed bent. Mm. En... Mijn programma is er ook niet opgeschreven dat ik hier goed ben. Mijn programma is opgeschreven dat ik hier oké okay ben. En uh, nou, de vermoeidheid van het OKT, toch nog een beetje doortrainen. En dit gewoon zien als hele goede trainingsprikkels voor straks voor Sochi. En je wil eigenlijk hier ook niet top zijn. Want je kan niet, uh, wat is het, uh, van december tot eind februari uh, op het beste van je kunnen zijn. Dus je wil eigenlijk ook een dipje. Zodat je straks tijdens het spelen van Sochi weer een uh, nog hogere piek kan leggen dan tijdens het OKT. ...en de Whalers stirred op. Sina Bekele maakte in maart zijn debuut op de marathon in Parijs. Bekele is meervoudig Olympisch en wereldkampioen... ...op de 5 en de 10 kilometer op de baan. De Ethiopier heeft op die afstanden ook nog altijd de wereldrecords in handen. Zoals dit op de 5 kilometer, gelopen in 2004 op de Fanny Blanke Schoen Games. Wordt het, het vijfde wereldrecord in Hengelo. Viermaal was Heile Selassie daarvoor verantwoordelijk. En de laatste 100 meter voor Kenenisa Bekele. Met Ethiopische loophonden. 12, 27. 12, 39, 36. Is het record van Gebre Selassie En dat gaat eraan. Een nieuw wereldrecord in Hengelo. Het is een feit. 12, 37, 37. Oi, oi, oi. Bekele heeft dat wereldrecord dus al bijna tien jaar in handen. Jos Hemmers, manager van Bekele, goedenavond. Goedenavond. Mooi moment dit, mooie herinneringen aan die editie van de FBK Games. Ja, absoluut, super. Ja, fantastisch. Maar ja, toch alweer tien jaar geleden. Na ja, de afgelopen twee jaar werd duidelijk dat Bekele zich op enig moment op de marathon zou storten. Dat moment is dus binnenkort, 6 april. Waarom hebt u gekozen voor die marathon in Parijs? Nou, ik krijg het is natuurlijk een hele, hele omschakeling, zeker na een carrière van meer dan 10 jaar op de, op de, op de baan. 15 kilometer, maar ook 1500 en 3000 meter betekent dat je veel sneller hebt getraind. Blijkt gewoon, hebben we gezien aan Paul Terk, had hem ook in een heilig dat het toch een tijdje duurt om dan om te schakelen naar de marathon. Uh, het meeste liggende was natuurlijk om Londen te lopen tegen de absolute wereldtop, maar... Eh, ik denk dat het gewoon beter voor hem is om in een wat kleinere marathon te gaan, als zoals Parijs te gaan lopen, waar we de wedstrijd goed op hem kunnen richten, waar we hem goed kunnen helpen met, eh, met de, de drankjes en, en alles. Dus zeg maar een soort marathon waar hij een beetje nog beschermt en met, uh, uh, ja, op een eenvoudige manier, op de meest eenvoudige manier, de meest gecontroleerde manier de marathon kan uh, lopen. Nou ja, um, u zei al, niet voor Londen gekozen, daar is echt de top. Daar zit ook Mo Farah, die de afgelopen jaren furoren maakte op de 5 en 10 kilometer. Uh, is dat de reden dat uh, Bekele daar niet gaat lopen, ontlopen van Farah? Nee, nee, absoluut niet. Maar eigenlijk was het aanbod van Londen dusdanig uh, uh, laag. In die zin dat, dat, we, dat het een beetje op bleek dat, uh, dat zij hem hierin wilden hebben. Hij heeft natuurlijk in de halve om in september Mo Farah verslagen... Uh, ik kreeg een beetje de indruk uit het aanbod van uh, Londen. En hij kreeg dat meer. Toen uiteindelijk maakt hij die keus. Ik, ik, ik geef natuurlijk al advies. Hij kreeg het idee, wij kregen het idee dat ze misschien niet zo heel erg op hem zaten te wachten in Londen. En, en dan is Parijs een prima alternatief. Omdat we daar gewoon de marathon helemaal om hem kunnen bouwen. En hem heel goed in kunnen begeleiden. En dan kun je in een tweede of derde marathon, uh, heb je nog tijd zat om uh, tegen alle grote jongens te lopen. Ja, is Het gaan naar de marathon een noodzakelijke stap in zijn carrière. Want op de baan lijkt hij een beetje aan snelheid te hebben ingeboet ja het probleem is gewoon dat hij veel blessures heeft gehad en ook een beetje ja, uh, te, ja uh, heel veel trainingsschades voornamelijk de blessures maar ook wel een beetje door, uh, door zijn mentaliteit en Je moet niet vergeten jongens op zijn 19 al wereldkampioen is eigenlijk allemaal relatief makkelijk gegaan omdat hij uiteindelijk het grootste talent is wat, uh, wat er ooit in de lange afstand is, is geweest daardoor is hij misschien een beetje gemakzuchtiger geworden Daar, daarbij kwamen wat blessures uh, hij wil eigenlijk nog steeds ook nog tussen de maten door op de, op de baan lopen en uh, hij zit zit er nog een beetje dubbel in maar dat had hij Kibberselassie op een gegeven moment ook in zijn carrière. Als het dan even niet lukt op de marathon bijvoorbeeld, dan vallen ze natuurlijk toch weer even terug op het vertrouwde baanwerk. Dus we zullen zien, dit is een mooi jaar. is geen groot kampioenschap, geen wereldkampioenschap, geen Olympische Spelen uiteraard. Dus het is een mooi jaar om te experimenteren. En dan heeft hij nog een mooie vijf, zes jaar voor de boeg om te laten zien wat voor klasse hij in huis heeft. Hoe groot gaat u de kans in dat hij slaagt op de marathon? Ja, het eigenlijk vrij groot. Het belangrijkste is dat hij gewoon genoeg discipline heeft. En niet alleen maar vertrouwt op zijn talent. maar Marathon is natuurlijk nog meer een kwestie van het hele jaar door hard trainen. Hij heeft af en toe de neiging, omdat hij zoveel talent heeft om periodes in het jaar niet zo hard te trainen. En ja, dat zal hij voor de Marathon niet, niet kunnen doen. En de, de, ja, daar zit ik nu op de hamer. Ik zie hem morgen weer. En in, in zaterdag loopt die wedstrijd in, in Engeland. En dan zie ik hem ook weer. En dan gaan we weer daarover zitten praten. Dat is, dat is eigenlijk een groot het probleem is bij hem eigenlijk uh, ja, de, lang, de lange planning. Ja, u had het al over zes jaar. Betekent dat dat er toch een, een grotere plan is voor na Parijs? Of, of is dat iets wat u duidelijk nog met hem moet doorspreken? Nou ja, ik heb wel een groter plan in mijn <laughs> hoofd. Dat Ik wil niet zeggen dat wij later dat ook altijd uh, zien zitten. Nee, dat nou nou ja, is uw plan. Ik, mijn zou, voor mij zou het wel een stunt zijn om bijvoorbeeld de 10 en de marathon te lopen op de Olympische Spelen in 2016. In de, in de, in dus uh, dat is zou ik fantastisch ja. vinden. Dat is natuurlijk een mooie combinatie. Dat betekent dat hij en de snelheid van vroeger moet hebben op de 10 kilometer. En ook de, de, het duur van de marathon en de maatspok zit er een week tussen, tussen die twee wedstrijden. Dus het is uh, nog heel spannend. Ik, ik denk dat hij het kan, maar ja, dan moet hij ook helemaal zelf erin geloven. Ja. Ja, dat ligt aan mij, maar uiteindelijk is het... Uh, ja, ik kan heel veel roepen, maar uiteindelijk moet hij natuurlijk het invoelen met de Sema. Goed, hij, voor mij, want ja, ik ken veel langafstandlopers onder, onder Eilen. Voor mij is hij het grootste langafstandtalent dat er, wat er ooit is geweest. Dat heeft hij al laten zien. Maar het zou natuurlijk mooi zijn dat nu ook nog uh, met de Olympische uh, uh, Maatom medaille af te sluiten heeft Eilen. bijvoorbeeld uh, nooit gehaald. Ja, en voor die plannen van nu moet hij natuurlijk wel meer blessurevrij uh, blijven dan hij nu is. Ja, absoluut. Maar het was niet Lynn Bezures. Ik we hebben de training geanalyseerd van de laatste drie, vier jaar. En dan bleek uiteindelijk uh, bu ook buiten bestuur dat hij gewoon maar 50% van de tijd uh, echt serieus heeft getraind. Nou ja, in geen enkel topsport kun je dan de top bereiken. Ja. Dus het is ook logisch dat hij ook, uh, de Olympische speler ook maar slechts vierde werd. En dat is eigenlijk nog verbazingwekkend dat hij vierde wordt met, met, met uh, eigenlijk maar 50 60% van de benodigde training. Ja. Er is wel eens uitgerekend dat Bekelen op, op basis van zijn tijden op de 10 kilometer, dus rekening houdend met verval, op de marathon uit kan, op, uh, uit kan komen op 2 uur, 2 minuten en een seconde of 10 tot 15. Gelooft u daarin? Uh, de 2 2 geloof ik wel, maar de seconden weet ik niet. Het uh, is natuurlijk moeilijk te berekenen maar dat hij uh, in principe... Ik zou die wel onder 2-3 moeten kunnen lopen. Maar uh, nogmaals, ik vind de grootste, mijn grootste zorg is: uh, heeft hij genoeg uh, discipline? Heeft hij genoeg. Uh, ja, dan kan hij die, die lange termijn planning van maanden en uh, voorbereiding op een. Dan kan hij dat aan. Het is dus wel heel iets anders dan je voorbereiden op een, op een baanatletiek wedstrijd... waarin je kunt zeggen, ik loop elke twee weken in de wedstrijd... en je kunt jezelf, zelfs een beetje daarmee in Bij Maapel kan dat natuurlijk niet. Dat is de, de grote uitdaging die ik met, met Kenanissen heb de, de komende jaren. Ja, uh, het wereldrecord van Wilson Kipsang in Berlijn gelopen... Uh, staat op 2 uur 3 minuten en 23 seconden. En die 2-2 is volgens u dus haalbaar. Ja, maar of dat 2,59 is of 2,2 uh, laag, dat, ja. uh, dat, ja, dat mag. Maar goed, uh, allereerst moet hij die commitment hebben en, uh, en, en, en daar ook zelf alles voor willen doen. Ik kan hem wel beperken, maar ik kan niet elke dag um, hem uit zijn uh, bedje halen om, om te gaan trainen. Uiteindelijk moet die motivatie, moet een intrinsieke motivatie van hemzelf zijn. Jos Hermans, manager van Bekele, hartelijk dank. De hockeymannen benutten de winterstop goed om de teamspirit er al in te krijgen. heeft de bondscoach Paul van Assen voor gekozen op trainingskamp te gaan. En dat moet de komende zomer uitmonden in de wereldtitel in Den Haag. Tussenstop in die voorbereiding is de Hockey World League. Die wordt de komende week gespeeld in India. En Philip Koker stelt van Assen voor de keuze. Goed spelen of winnen? Uh, voor winnen. Uh, misschien verras je het, maar uh, als wij winnen... Ik, ik heb het gevoel dat we weer op de manier spelen zoals ik, wat ik graag wil... binnen, binnen onze hockeythema's. Uh, en dat moet, ook resulteren, uh, dat moet uiteindelijk leiden tot resultaat. Dus uh, uiteindelijk, als we dan gewonnen hebben... betekent dat alles is goed gegaan. Dus uh, daar kies ik dan natuurlijk wel uh, voor. Heb je op een, een of andere manier het gevoel dat je weer in het traject zit... zoals je dat ook had na de Olympische Spelen in Londen toe? 2013 was niet bepaald een succesvol jaar voor jou... En nu moet het weer gaan groeien. Ja, uh, zeer zeker. Ik moet zeggen, Olympische Spelen was natuurlijk een toptoernooi. Uh, en alles was in, in, het, in de voorbereiding was gericht op de Olympische Spelen. En dat is nu weer. Het WK in, uh, in eigen land uh, is, in, is ook een toptoernooi. En, uh, uh, en een wereldtoernooi. En alles is daar ook op gericht. En uh, inderdaad, de afgelopen zomer was niet ons, ons, ons moment. Uh, nou goed, dat ligt achter ons. En uh, uh, we, we pakken het nu weer op. En uh, je hebt wel gelijk dat uh, uh, nee, de speerpunten... En en het belang van het WK is, is enorm en is ook voelbaar. En daarom nemen we dit toernooi ook heel serieus. Is zo'n nieuwe stunt weer groeien vanuit niets naar topniveau, zoals in Londen, is dat nu weer mogelijk? Straks bij het WK in, bij Ado, in Den Haag? Um, ja, ik, ga daar wel, uh, ik ben er wel hard mee bezig, Filip uh, moet ik eerlijk zeggen. Om, om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. En, uh, uh, en ik heb wel het gevoel dat we, dat we weer verbonden zijn met elkaar. Want was dat weg? Uh, ja, dat was een beetje weg. Uh, we hadden gewoon simpelweg te weinig tijd. Ik heb niet getraind vorig jaar met het nationaal. Omdat uh, vanwege competitieverplichtingen de heel... En omdat het het post-olympisch jaar is. En dat, uh, dat heb ik nu wel gedaan. We zijn nu wel op tijd begonnen. En we hebben nu een mooie winterstage gehad. En we hebben ook uit het veld met elkaar veel meters kunnen maken. En dat heb je allemaal nodig om uiteindelijk tot een toppestatie te komen. Uh, dus wat dat betreft uh, zijn we nu, durf ik te zeggen, echt weer op de goede weg. We moeten nog even één ander aspect benadrukken. Je hebt Valentin Verga meegenomen. Die zal hier geen officiële wedstrijden spelen. Herstellend van een knieblessure. Uh, nu zullen buitenstaanden zeggen... ...hij en Sefi Van As, jouw zoon... ...die toch die tik te incasseren heeft gekregen. Vele tanden eruit. Nog altijd een uh, beschadigd gebit die zouden nooit meer samen kunnen spelen. Heeft dat nooit in jouw hoofd gespeeld? Nee, niet. Want uh, ik, vind één, uh, ik vind het heel sneu wat er al gebeurd is. Natuurlijk zeker voor Seffi ook. Uh, maar één, het is wel een risico van de sport... dat je met blessures te maken krijgt. En dit was wel een hele ernstige blessure. En ook van een aard die niet veel voorkomt. Maar desalniettemin. Hoort dat bij de, uh, bij de sport. Die, moet je, die, moet je, die zul je toch moeten slikken. Uh, hoe vervelend dan ook. Uh, en we hebben er als Nederlands elfter wel gelijk heel veel aan gedaan. Als groep. We zijn uh, uh, met elkaar gaan zitten. Die jongens hebben gelijk gezegd. We moeten het gaan benoemen. Het moet een plek krijgen. We moeten het niet zomaar laten, uh, uh, laten uh, voortkabbelen. En dat is gebeurd. En uh, van daaruit uh, uh, hebben we heel snel uh, ieder standpunt gehoord. En, uh, en zijn weer gaan bouwen. En tussen Sevi en Vali en uh, uh, is ook heel veel gesproken. En uh, ik durf echt te beweren dat het nu echt achter ons is en het absoluut niet meer speelt in de groep. Ben je nooit bang geweest dat dit een blijvende rol zou kunnen spelen... in jouw groep op weg naar het WK? Uh, nee, nee. moet ik eerlijk zeggen, omdat ik er zelf ook zo in zit. Uh, en dat blijft natuurlijk sneu voor savvy, dat snap ik ook. En, uh, uh, maar, ja, maar hij uh, zit er ook wel een beetje zo in. Uh, ja, het is het een risico en dat neem je op het moment dat je op een veld gaat staan. En uh, uh, het is niet, niet, niet mooi wat er allemaal is gebeurd, maar het is gebeurd. En uh, uh, nou, van hier uh, hebben we echt uh, gezegd: nu, en nu weer verder. En uh, nou ja, ze toepen weer samen en, en ze doen heuzeldingen dingen weer samen. Dus, uh, ze toepen, zei je? Ja, ja, dus, de kou, ja, ja dus, dus de kou is echt wel, echt wel weer een beetje uit de lucht. Lijkt me ook moeilijk. Als het je zoon is, heb je de rol van vader en bondscoach altijd goed kunnen scheiden? Ja, volgens mij wel, maar ik ben het al zo... Volgens mij wel, en sommigen hebben me een koude kikker genoemd, wat dat betreft. Maar uh, misschien heel privé, als, als niemand er is, dan, dan, dan, dan denk je op, over sommige mensen... dan voel je de pijn van, uh, van, van jarenlang natuurlijk uh, naar, naar, uh, naar de tandarts moeten... en uh, eindeloze behandelingen aan je gebit. Uh, maar nogmaals, professioneel, en als bondscoach dat is, mijn, is, is op dit moment mijn beroep... Uh, heb, sta ik er gewoon zakelijk in, zoals ik net heb verteld. Nog één ding hier over New Delhi waar we gaan spelen. Um, het is hier nogal uh, smoggy, zoals ze dat hier noemen. Er, er is niet erg veel zicht overdag. Valt wel mee. Uh, zicht, ja, uh, ja, maar het is niet van de pollution. Uh, uh, uh, het valt wel mee. Op dit, dit is wel het moment van het jaar dat er wel veel mist ook. Een uh, uh, mistdeken eigenlijk. Uh, rond een uur of vijf komt er zo'n misdeken over alles, over Delhi heen, heen hangen. Uh, maar dat is geen smok. Dus ik, ik denk dat het geen, in ieder geval geen belemmering is uh, voor de sport. En hopelijk blijft het zicht wel zo goed. dat we gewoon kunnen hockeyen uh, uh, later op de avond. En dat zei de bondskoers van de hockeyer Spal van As tegen Philip Koken. In de zomer van 2012 maakte turnster Celine van Gerner diepe indruk in de Olympische Meerkampfinale. Maar de Uiverie van Londen maakte plaats voor ellende. Blessures aan beide enkels, die Celine van Gerner ook nu nog aan de kant houden. Het maakt haar zo af en toe radeloos. Het hoofd wil nog wel door, maar kan het lijf dat ook aan? Het verhaal van Celine van Gerner in de bijdrage van Edwin Cornelissen. Fantastische! Celine van Gerner doet het hier optimaal aan de brug met ongelijke liggers.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 Ik hoorde Seline Vergerner in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Richard Krajček blijft nog tot en met 2017... toernooidirecteur van het ABN AMRO toernooi in Rotterdam. Hij heeft zijn contract, net als sponsor ABN AMRO... met drie jaar verlengd. Krajček is sinds 2004 de directeur van het toernooi... dat hij zelf in het verleden twee keer won. ABN AMRO leent zijn naam al sinds 1974 aan het evenement in Ahoy... en dat zal dus tot 2017 niet anders zijn. Dit jaar is het toernooi in Rotterdam van 10 tot en met 16 februari. Let wel, tijdens de winterspelen. Juan Martín Del Potro verdient... Delen zijn titel, en verder komen onder andere Berdig, Chonga Wawrinka, Haas en Kaske in Actie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 Serve If they haven't earned it, keep searching, it's worth it. Gentle. Joris Matthijs is in Marbella op trainingskamp met Feyenoord. Daar is hij op bekend terrein. Hij woonde er een jaar toen hij voor Malaga speelde. Nu is hij bezig aan zijn tweede jaar bij Feyenoord. En het gaat goed. De club ging met maar vier punten achterstand op koploper Ajax. De winterstop in. Een kampioenschap is dus nog altijd mogelijk. Ook volgens Matthijs. Ja, natuurlijk is dat met deze ploeg mogelijk. Alleen speculeren is, uh, is ook weer iets wat vele mensen doen... Nou, wij, wij, kunnen dat niet, wij kunnen daar niet aan meedoen. Wij moeten gewoon stappen maken. We hebben nog stappen te maken als ploeg om het, uh, om het te bereiken. En dat weten we ook. Wij zijn, wij zijn, uh, al een paar keer op rij uh, zijn we heel goed in december, november, december. We staan erbij in de winter. En dan ergens na de winter glipt het weg. Dus wij, wij weten echt wel dat we als ploeg nog stappen moeten maken. Maar dat het geloof er is dat we hem kunnen maken, dat, dat is duidelijk. En dat, uh, dat, dat gevoel heerst ook zeker in het team. Er zijn een aantal momenten geweest de afgelopen jaren. Ook zeker in jouw periode bij Feyenoord. Dat ja, die stap gemaakt leek te kunnen worden. Naar de koppositie, naar een tweede plaats. Gelijk komen met de koploper van dat moment. En steeds lukt dat niet. Heb je het gevoel dat die periode wel voorbij is. En dat die stap nu wel gezet kan gaan worden. Of is gezet misschien al om wel serieus mee te doen. Want dat leek ergens in de hoofden te zitten. Ja, dat, dat klopt. Maar zolang we dit nog niet hebben gedaan. Kan ik hier ook geen antwoord op geven. Wij, natuurlijk zijn wij daarvan overtuigd. Maar dan moeten we het ook een keer laten zien. Dus als die kansen komt, dan moeten we hem pakken. En dat, dat kunnen we ook alleen maar weer bereiken door uh, de eerstvolgende wedstrijd te, te spelen. Supporters en misschien andere mensen binnen de club die denken aan de langere termijn. Maar wij als groep kunnen dat nooit doen. Wij moeten gewoon de eerstvolgende wedstrijd winnen. En stap voor stap uh, ja, vooruit, uh, vooruit gaan boeken om, om eventueel die stap te kunnen maken. En inderdaad, we hebben een paar keer de mogelijkheid gehad. Zelf in de hand gehad om die koppositie te grijpen. We hebben het niet gedaan. Ja, dan kun je zeggen dat het gaat in de hoofden zitten. Maar als die kans weer, uh, weer voorbij komt, dan moeten we hem gewoon pakken... en laten zien dat we hem willen. Want je bent in al die jaren nog nooit kampioen geworden. Hoe belangrijk is het om, los van Feyenoord misschien... om dat een keer te bereiken? Je had misschien wereldkampioen kunnen zijn. Ja. Als Robert die bal erin geschoten had, zegt iedereen. Mm -hmm. Maar je had nog nooit een titel gewonnen. Hoe belangrijk is het om straks uh, over een jaar of twee misschien de punten te zetten... met in ieder geval één schaal? Dat is heel belangrijk voor mij. Dat, dat, daar doe ik ook alles voor. Daarom heb ik ook de keuze voor Feyenoord gemaakt... Ja, mijn carrièreopbouw is heel anders geweest dan de meeste jongens. Ik, ik valt toch wel een beetje mee? Nee, dat valt niet mee. Ik was, ik was speler van Willem II en ben via AZ uh, heb ik het Nederlands al bereikt. En andere jongens die komen uit de jeugd van AXP, PSV, Feyenoord... Die, die spelen al jaren om het kampioenschap, worden ook jaren kampioen, eventueel. En maken dan een stap naar het buitenland. En dan had ik andere keuzes in mijn carrière moeten maken... om bij een club te spelen die om een kampioenschap speelt. Uiteindelijk hebben we dat met AZ ook gedaan... Het was geen topclub, maar we hadden wel een topteam. Het is, het is ons niet gelukt. En datzelfde geldt voor HSV. Ja, dat, dat was, uh, we hadden zeker een topteam, maar niet om, om een kampioenschap binnen te halen. En dat wisten we ook. En, uh, dus bepaalde keuzes in je carrière beslissen of je om een kampioenschap speelt of niet. En, ja, nu kan ik daarom spelen. Dus dan, dan heb, vind ik ook dat je het uh, meer in de hand hebt. En dan moet je die kans ook grijpen. In Amsterdam was het al een paar keer geweest misschien? Ja, wellicht. Heb je spijt van die keuzes dan? Had je eerder moeten uit Duitsland bijvoorbeeld om die stap te maken? Of ben je ook mens en kijk je naar de kwaliteit van leven? Ik bedoel, kijk om ons heen. Nou ja, Haasvrouw ja, is een grote club. is een hele grote club zelf. Uh, van, ik heb daar hele mooie jaren gehad. Ik ben er zelfs trots op dat ik daar heb gespeeld. In een Duitse competitie. Maar eerlijk gezegd, eerlijk, eerlijk, die club, uh, ze, ze wilden daar ook heel graag weer een titel. Maar is het nog niet rijp om daarom voor een kampioenschap te spelen? Zo eerlijk moet je ook zijn. Het is niet de absolute Europese top, zoals je München. Dus ja, de kans is dan klein dat je daar kampioen wordt. En uh, ja, als je dan een keuze maakt voor eventueel een Nederlandse club... die wel elk jaar om het kampioenschap speelt... Ja, die keuze heb ik niet gemaakt. Laatste. Hoe belangrijk wordt de rol van Pelle? Ik bedoel, met de toenemende druk... met het aantal wedstrijden wat straks minder wordt... Ja, lijkt hij toch de man die jullie uh, grotendeels... of deels naar die titel moet, uh, moet gaan leiden. Is hij daar klaar voor? Ja, daar is hij zeker klaar voor. Ik denk dat een Nederlandse club altijd iemand moet hebben... die er minimaal 20 in legt om kampioen te kunnen worden. Ja, die hebben wij. Hij gaat er weer na het, seizoen, na het tweede seizoen zelf genoeg inschoppen. Dat zonder twijfel. En hij is ook onze aanvoerder. Dat doet hij heel goed. Dus wat dat betreft is hij er wel klaar voor. Daar maak ik me geen zorgen over. Jij moet alleen, jij moet alleen het deeltje nog even dicht houden, hè? <laughs> en Laten we dat maar met z'n allen doen. Nee, we gaan... Denk jij in die zin zo, Joris, uh, dat ook zo'n wereldkampioenschap een, een, een afsluiting is? Dat dat een gebrek is als je het niet haalt? Of ben je die fase voorbij omdat je in een finale hebt gespeeld? Ik weet niet waardoor dat komt, maar ik ben daar nog niet mee bezig, nee. Nee, ik ben niet, niet daarmee mee bezig dat dat eventueel een afsluiting is of zo. Nee. Ja, dat, uh, het kan wel zo zijn. <lacht> Misschien wil je dat horen, maar dat is niet zo. Ik ben hier bezig en ben nog helemaal niet klaar als voetballer. En zie dat dan ook niet als een afsluiting. En dan zei Joris Mathijsen tegen Ragnar niet meer. En Vitesse heeft zich versterkt met Zakaria Labiat. De 20-jarige middenvelder wordt voor anderhalf jaar gehuurd... van Sporting Portugal. Labiat kwam eerder uit voor PSV... en in 2012 maakte de Marokkaan de overstap naar de Portugese topclub. Maar daar kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Labiat is de derde speler die deze winter op huurbasis naar Vitesse gaat. Traore kwam over van Chelsea en Djurjevic van FK Raad uit Servië. En Elvis Manou speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor Cambuur... 20-jarige aanvaller komt over van Feyenoord. Maar nu kwam dit seizoen slechts vier keer in actie voor de Rotterdammers. En op zijn beurt is Kevin Brans niet langer welkom bij Cambuur. De aanvaller is teruggestuurd naar Willem II... dat hem voor een jaar had verhuurd aan Cambuur. Brans werd kort voor de winterstop al uit de selectie gezet... door de trainer Dwight Lodewegers... omdat hij niet kon omgaan met zijn reserverol. Brans, de zoon van Marcel Brans, technisch manager bij PSV... kwam elf keer in actie voor de club uit Leeuwarden. Het Nederlands Elftal oefent in de voorbereiding op het WK... tegen een andere WK-deelnemer, Ecuador. Het duel is op 17 mei, is nog niet bekend waar. Ecuador was in de aanloop naar het WK 2006... ook al spellingpartner van Oranje. Het duel in de arena eindigde toen in een 1-0 overwinning... door een doelpunt van Dirk Kuyt. De eerstvolgende land van Nederland is op 5 maart... in Parijs tegen Frankrijk. De KNVB hoopt nog twee vriendschappelijke wedstrijden... ter voorbereiding op het WK vast te leggen. Forest van The Cure was dat. Nog een kleine maand, dan gaat de Nederlandse Olympische ploeg... op jacht naar Medailles in Sochi. Gerard Dielerse, directeur van NOC NSF, is deze dagen de kwartiermaker... en hij is al in de Russische plaats. Gerard, goedenavond. Is dit nou een laatste controle voor de Olympische Spelen? Uh, nou, laatste controle, laatste check. Ik, ik ben hier eigenlijk met, uh, met een aantal mensen van Heineken... om wat puntjes op i te zetten voor het holland Heinekenhuis. En dat geeft mij deze paar dagen dat ik hier ben wel even de mogelijkheid om ook gewoon nog eens even de sfeer te proeven. En uh, nou ja, daar, daar, daar ben ik vandaag de hele dag mee bezig geweest. En dat doe ik morgenochtend ook nog. En dan uh, kom ik het weekend weer terug naar Nederland. En dan nog een paar weken. En dan, ja, dan gaan we natuurlijk echt. Oh, dus eigenlijk zijn er helemaal geen officiële dingen die je nu nog moet doen? Nee, nee, er zijn geen officiële dingen. Behalve dat ik had de locatie van het Ontheindelijk Huis nog niet gezien. En dat wil ik ook met eigen ogen even zien waar precies... Lichter, ten opzichte van, uh, van het Olympic Park... hoe, uh, hoe je er naartoe kunt lopen... Uh, hoe het er allemaal uitziet. Nou, ik ben vanochtend even in de bergen geweest. Ik was ook wel heel erg benieuwd natuurlijk naar de veiligheid... Hè, want... Uh... Ja, maar ja, dat, dat is natuurlijk wel een, een actueel issue. Ook nou Wolvo, gratis. Dus dat wilde ik ook wel even ervaren. En dat komt, mooi, dat komt mooi samen deze dagen. We zagen al een Twitter van je. Veel sneeuw, veel zon, veel security. Uh, laten we dus beginnen met de sneeuw. Dat is altijd belangrijk voor winterspelen. Die is er dus uh, in, in dikke pakken. Nou, dikke pakken. Er is meer dan voldoende sneeuw, heb ik met eigen ogen gezien. Ik ben niet helemaal want de bergen... Of echt de, de bergen met de kabelbaan opgegaan, dat kon niet vanwege security. En uh, de accreditaties uh, die konden nog niet gevalideerd worden, dus uh, ik kon nog niet naar boven. Eh, maar vanaf uh, Rosa uh, Couture helemaal aan het einde van het dal, ja, daar, daar, daar was het ongeveer min één. En daar lag ook sneeuw in de straten, dus dat had al een mooi wintersportpaardje uh, uh, leverde dat op. Eh, ja, en in de bergen lag plenty sneeuw en bovendien uh, hebben de Russen er ook voor gezorgd dat ze nog wat sneeuw in voorraad hebben van vorig jaar. Dus dat gaat niet het probleem worden. Uh, dus ja, nee, dat, gaat, uh, dat gaat goed. Ja. En de zon, want dat kan nog wel eens een probleem zijn natuurlijk. Als het net te warm wordt en je een beetje drap krijgt in de stad zelf. Ja, ja dat, dat kan. Er ligt nu geen sneeuw in Sochi. Hè, maar dat is natuurlijk ook subtropisch. Dus uh, nou, je rijdt. Ik heb het even geklopt. Ik ben nu met de auto gegaan over de Olympic Lane. Hè. Dat was ook zoiets wat ik wel even wilde ervaren. Het duurt precies 50 minuten van het Olympic Park uh, over de Olympic Lane. Hè. Een speciaal aangelegde weg van, uh, van de coastal cluster waar al. Uh, IJsstadions liggen naar het sneeuwgebied. Uh, daar ben je 50 minuten mee onderweg. Uh, Dat is ongeveer uh, 550 meter hoger ben je dan. En dan uh, ook straks als kamer... het heel druk is? Ja, ja nee, die Olympic Lane is natuurlijk speciaal, uh, uh, speciaal beschikbaar voor alle mensen van de, uh, van de Olympische familie, zo te zeggen, met accreditaties. Dus dan, dan rij je daar zo overheen. En uh, als het druk is kun je ook de trein nemen en dan ben je nog sneller, hè, want die is speciaal aangelegd door het dal richting de sneeuw. Dus daar verwacht ik echt qua drukte geen enkel probleem mee. Dus je kan ook straks heel goed. Want het schema is zo in elkaar gezet... dat je overdag naar de sneeuwnummers kunt gaan kijken van de Nederlanders. En dan kun je aan het eind van de dag ook het schaatsen zien. En dat is, uh, dat is gewoon goed te doen. Dat, uh, nou, daar ben ik wel blij mee om dat ook even geconstateerd te hebben. Ja. Um, je schreef ook uh, veel security. Um, natuurlijk na de aanslagen in onder andere Volk is veiligheid ja. natuurlijk een heel belangrijk thema. Zie je ja. veel uh, mensen met geweren en weet ik veel wat allemaal nou, om je, je heen? Ziet, je ziet heel veel security. Hè? Dus heel veel mensen van het leger, politieagenten. Maar geen geweren, het viel me op. Hè, dus uh, vandaar dat ik dat ook op mijn Twitterbericht uh, zette. Ik, ik vond het wel vriendelijk. Ik hoorde hier van een Nederlandse kok in het hotel waar ik zit. Die was afgelopen zondag uh, naar Rosa Coetor gereden en die was zeven keer gecontroleerd. Ja. En wij vandaag niet één keer. Dus uh, uh, ja, ik kan, ik kan dat niet verklaren, maar wij konden gewoon met een busje met de chauffeur daar naartoe rijden. En iedereen was even vriendelijk en we konden overal waar we wilden kijken, konden we kijken. Althans in de niet geaccrediteerde zones natuurlijk, hè, want... Uh, ja, straks, uh, ja, als je echt de bergen in wil... Ja, dan, dan heb je natuurlijk wel je accreditatie nodig of een kaartje. Hè? dan kun je natuurlijk gaan kijken. Maar ik vond het allemaal buitengewoon vriendelijk. Maar wel, nou ja, wel onder 100 meter of onder 200 meter... Uh, wel, uh, wel politie en, uh, en militairen. Dat wel, maar zonder geweren. En uh, nou, ik vond het ook gewoon vriendelijk. Ik, ik, ik had er eigenlijk helemaal niet over klaar. Ja, maar nu is het natuurlijk ook nog heel rustig, neem ik aan. Ja, het is nu nog rustig. Ik, ik begrijp dat... Uh, ik heb het hier in dit hotel ook eens gevraagd. Het is het mediahotel, waar onder andere ook uh, jouw collega's van de NOS komen te zitten. Uh, hè, dat, dat 25 januari, dan komen, de, ja, dan komen de meeste mensen. en Dan stroomt het hotel ook vol. Er zijn nu iets, er zijn hier iets van 700 kamers als voorbeeld. En er zijn er nu uh, ruim 100 bezet. Maar dan in één keer uh, uh, ja, stroomt het hele hotel vol. Ja, ook met mensen van de NBC, Amerikanen en de op. En er zitten nu vooral media mensen. En het, is, uh, ja, het, valt, het valt qua drukte valt het nu nog erg mee. Wat wel leuk is, is dat je wel ziet, hè, je kan het Olympisch Park nu niet meer in, hè, want dat is nu helemaal afgesloten. Mm -hmm. uh, ze zijn al druk bezig, want ze hebben ook nog wel wat werk te verrichten, dat zie je natuurlijk ook wel. Uh, het, het blijft klaar, maar je ziet ja, mensen zijn bezig met, met het aanvegen van de straat, met de laatste bouwwerkzaamheden. Hè, maar je hoort ze ook wel, je hoort veel muziek en uh, veel oefenen. Dus volgens mij zijn ze druk bezig met het oefenen van de uh, openingsceremonie in het uh, Olympisch Stadion, want daar zitten we vlak naast. Ja, dat geeft toch wel een sfeertje van, uh, nou ja, het gaat nu echt beginnen. Ja, en je hebt ook geen locaties gezien uh, die, uh, waarvan het lijkt dat ze niet af zijn? Nee, als het gaat om de venues, helemaal niet zelfs. Die zijn ook allemaal klaar, dat weten we. Het gaat vooral een beetje om de infrastructuur. En ik zag in Rosa Coutor, zag ik nog wel dat er, dat er nog wel hard werd gewerkt aan het afbouwen van de hotels. Dat, uh, en die staan allemaal, dus ik, ik ga er ook vanuit, en dat hoor ik hier ook, dat, uh, ja, op moment dat, uh, dat op een bepaalde datum, bijvoorbeeld op 2 februari om 12 uur, uh, dat moet worden opgeleverd dat ze dan om, uh, om elf uur nog het laatste restje verf op de muren smeren... en dat dan om twaalf uur de sleutels worden overhandigd. Ik bedoel, het grapje gaat hier wel rond. Uh, en dat, ja, dat, dat schijnt dan ook typisch Russisch te zijn, dat weet ik niet. Maar ik heb er wel alle vertrouwen in dat, uh, dat alle uh, noodzakelijke accommodaties... Uh, dat die inderdaad begin februari ook wel gereed zijn. En dat betekent helemaal geen zorgen voor NOC en NSF? Nou ja, geen zorgen. Je hebt natuurlijk altijd zorgen. Hè. Je hebt natuurlijk de veiligheidszorgen, uh, die, die, die blijven natuurlijk. Hè. Je weet niet uh, wat er de komende weken nog natuurlijk gebeurt. Uh, elders in Rusland, ik ben, ik ben er wel echt van overtuigd dat, dat Sochi uh, voor de Spelen en ook tijdens de Spelen, uh, ja, dat is wel de meest veilige plek op aarde, zoals dan wel eens gekscherend wordt gezegd. Maar ik, ik, ik denk dat dat ook wel zo is. Ja, dus die, die, ja, die zorg heb ik niet. Uh, nou, goed, als het gaat om, uh, om de voorzieningen voor onze atleten, als het gaat om de voorzieningen van onze supporters, het Holland Heinekenhuis, waar we nu nog van de laatste puntjes voor op de I aan het zetten zijn, ja, het gaat allemaal niet gemakkelijk. Want Rusland is en blijft in vele opzichten natuurlijk een bijzonder land. Uh, ja, wil ik niet zeggen dat we zonder zorgen zijn, maar, maar ik, ik denk dat we de grote slagen in de voorbereiding nu wel achter de rug hebben. En dat ja, ik hunk er nu zelf ook nog wel uh, om uh, zijn. Uh, in een sportmetafoor uh, uh, sport te blijven naar het eerste kluitsingraal. We ja, moeten nu maar echt gaan beginnen. Ja, um, sportieve zorgen nog? Uh, twee blessures hoorden we. Uh, Sybrin Jansma uh, bij de Bobbers ja. en Freek ja. van der Wart bij de Short -trackers. Levert ja. dat nog zorgen ja. op? Ja, nou ja, goed, er zijn natuurlijk vervangers voor. Hè, dus in, in die zin is het vooral vervelend voor de atleten zelf. Uh, heel vervelend. Ja, maar goed, dat, dat gaan we natuurlijk ook allemaal weer oplossen. En we hebben nog uh, nou ja, één of twee kwalificatiemogelijkheden de komende, uh, week, komende twee weken. Nou, dat moeten we zien. Hè, maar we hebben nu 41 atleten uh, voor, uh, voor de Olympische Spelen en zeven voor Paralympics. Hè. Dat moeten we niet vergeten, want uh, de Paralympische Spelen volgen natuurlijk vrij snel op de Olympische Spelen in maart. Nou, die voorbereidingen... Ja, kijk, het, die voorbereidingen doen we nu niet meer toe. Hè. Dat zegt Maurits Hendricks ook, de Chef de mission. Het is nu gewoon uh, rusten, bestendigen en, uh, en toewerken naar... Uh, maar nou, nogmaals naar dat eerste fruitsignaal. waar gaat het om? Kijk, nu de komende maanden gaan we in de voorbereidingen... niet meer het verschil maken of we medailles gaan winnen of niet gaan winnen. Dat is voor die periode gebeurd natuurlijk. Ja, Infostrada, het statistisch bureau komt uh, met de voorspelling vijf gouden... vier zilveren en vier bronzen medailles voor Nederland. Ter vergelijking, vier jaar geleden was het vier goud, één zilver en drie brons. Wat is het streven? Nou, het streven, hebben wij altijd gezegd, is, uh, is het aantal van Vancouver plus één... zoals we dat eigenlijk ook... ...hebben gedaan uh, tijdens de Spelen in, in Londen. Um, nou, dat, dat moet te doen zijn. Infostrada zit er nu met twaalf medailles uh, toch wel een klein beetje boven. Um, ja, maar ja, het, is mooi. het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als we twaalf uh, medailles halen. Of misschien nog wel meer. De potentie is enorm. We hebben een grote ploeg, hè, de grootste ploeg ooit... ...die naar de wintersport gaat. Uh, uh, minimaal 41 atleten. Dus uh, ja, ik zou, ik, ik, als het zo mocht zijn dat we twaalf medailles halen... Ja, daar zou ik natuurlijk hartstikke blij zijn. Ben ik, zo, ik ben natuurlijk sowieso blij met iedere medaille, maar hè, de doelstelling is natuurlijk omdat we ook in de top 10 van de wereld willen staan. En ik zag het lijstje ook van Infostrada, dan staan we nummer 8. Ja, dat zou natuurlijk super zijn. En uh, ja, ik laat me verrassen. Misschien wordt het nog wel beter. Ik, uh, ik, ik, ben, uh, ik ben optimistisch. Gerard Diedersen, directeur van NOC NSF. Hartelijk dank. Robert Maaskant gaat aan de slag in de Verenigde Staten. Hij heeft een contract voor een jaar getekend bij Columbus Crew... dat uitkomt in de Major League Soccer. Maaskant wordt assistent en veldtrainer... onder de technisch directeur Greg Burhalter. Burhalter werd onlangs aangesteld door de club uit Ohio. Maaskant speelde nog samen met de Amerikaan bij FC Zwolle. De twee hebben, een, hebben contact met elkaar gehouden... en zo is de overgang naar Columbus Crew tot stand gekomen. Dat is het einde van deze Langs de Lijn. Maar morgenavond hebben we er weer een om tien uur... met onder andere uh, vooruitkijken naar de Europese kampioenschappen schaatsen... in Hamar komend weekend. We hebben in de studio Hans Beum over de opening van het Tata Steel schaaktoernooi. U weet wel, het vroegere hoogovens toernooi. En we kijken terug op Nederland-Argentinië. De eerste wedstrijd van het Nederlands team in de World Hockey League. Overigens kunt u dat duel eh, ook volgen op Radio 1. We houden u daar op hoogte van tussenstanden... en alles wat er gebeurt in de programmering op Radio 1. Die wedstrijd is morgen om half twaalf s morgens. Komen u er nog kunt u luisteren naar Met het Oog Morgen. Lucella Carrasso zit dan achter het microfoon. Nog een heel prettige avond dus. Vanaf morgen om middernacht. Bonita Avenue. Het hoorspel. Tony, dit gaat helemaal fout. Bever heeft met Mike aan de telefoon gezeten. Hij is er pas net achtergekomen dat Sien dood is. Wat moest ik anders, Boudewijn? Naar de bestseller van Peter Bualda. Vanaf morgen om middernacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Rusteloze globetrotten? Zoekt Lieve Huismus die op zoek is naar een rusteloze globetrotten. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het ook aan? Dit is Radio 1.